Shabbat shalom allemaal. Het is vandaag 21 november, 5 kieslef. de Shalom medley en we gaan het Shema zingen Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echah Baruch Emkay v'malchu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 En bij zijn naam te zweren. Amen. Psalm 92, tof Leo, tot La Adonai. Dat is de Sabbatspsalm. Verrasja tonen tot Genesis 25 vers 19, tot en met Genesis 28 vers 9. Isaac was 40 jaar oud toen hij trouwde met Rebekka, de dochter van Betuel, de zuster van Laban. Isaac bad tot de eeuwige voor zijn vrouw Rebecca, omdat zij geen kinderen had en de eeuwige verhoorde zijn gebed en Rebecca werd zwaar. Rebecca had veel pijn van haar zwangerschap. Maar de eeuwige zei tot haar, twee volkeren zullen uit jou komen. Het ene volk zal machtiger zijn dan het andere volk. De oudste zal de jongste dienen. Rebecca baarde een tweeling. De eerste was rossig en had veel haar en ze noemde hem Ezo. De tweede hield de hiel van Ezra vast toen hij geboren werd en daarom heette hij Jacob. En Isaac was zestig jaar toen zij geboren werden. Ezar werd een jager en Isaac hield van hem. Jacob werd een tentbewoner en Rebekka hield van hem. Toen Jacob eens aan het koken was, kwam Esau terug van het veld. Hij was vermoeid. Ezar vroeg aan Jacob, geef mij alsjeblieft van dat rode, dat rode dat je daar aan het koken bent, want ik heb honger en ben zo moe. Jacob antwoordde: Verkoop mij vandaag nog je eerstgeboorterecht. Dan zal ik je van deze soep geven. Ezo zei: Ik ga toch dood. Wat baat mij het eerstgeboorterecht? En zo verkocht Ezo zijn eerstgeboorterecht aan Jacob voor een bord lintse soep met brood. Ezo at en dronk en ging heen. Toen er weer hongersnood was in het land, ging Isaac naar Abimelech in de plaats Geraar. Daar verscheen de eeuwige aan Isaac en sprak: Ga niet naar Egypte. Maar vestig je in het land dat ik je zal aanwijzen en ik zal je zegenen, want aan jou en aan je nakomelingen zal ik al deze landstreken geven zoals ik aan je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je nakomelingen talrijk maken als de sterren aan de hemel en je nageslacht al deze landen geven en met je nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gelukkig prijzen. Dit zal ik doen omdat Abraham naar mijn stem geluisterd heeft. Isaac woonde in Gerar. Isaac zeide in het land en kreeg dat jaar een honderdvoudige opbrengst, want de eeuw gezegende hem. Hij had grote kudde, kleinvee en runderen. In de nacht verscheen de eeuwige aan Isaac en zei, ik ben de God van Abraham, je vader. Ik ben met jou en ik zal je talrijk maken vanwege het verbond tussen mij en jouw vader. Die dag kwamen de knechten van Isaac en vertelden hem over een bron die ze gegraven hadden en ze zeiden, wij hebben water gevonden. Esau was veertig jaar oud toen hij trouwde met Judith. De dochter van Be'eri, de hetiet en met pasnat de dochter van Edom, de hetiet. De vrouwen waren een kwelling voor Isaac en Rebecca. Toen Isaac oud werd en nog maar slecht kon zien, riep hij zijn oudste zoon Ezo bij zich en zei, Mijn zoon, ik ben oud en weet niet wanneer ik zal sterven. Trek het veld in en vang een stuk wild. Maak voor mij een maaltijd en breng mij te eten, opdat ik je voldaan zal zegenen als eerstgeborene, alvorens ik sterf. Rebecca hoorde wat Isaac tegen zijn zoon Ezo had gezegd en toen Ezo weg was gegaan, om te jagen vertelde Rebekka aan Jacob wat zij gehoord had en zei: Mijn zoon, ga naar het klein vee en haal vandaag twee geitenbokjes. Ik zal dan een maaltijd voor je vader bereiden jij brengt dat aan je vader, opdat hij jou zal zegenen voor zijn dood. Jacob zei tegen Rebecca zijn moeder: Ezo mijn broer is een behaard man en ik niet. Misschien zal mijn vader mij betasten omdat hij mij niet meer kan zien en zal hij mij herkennen als een bedrieger en mij vervloeken. In plaats van zegenen. Maar Rebecca antwoordde: Laat die vloek maar op mij komen, mijn zoon. Doe nu wat ik je zeg. En Jacob bracht de geitenbokjes aan zijn moeder, die daar een lekkere maaltijd van maakte. Rebekka nam de kleren van Ezo en liet Jacob aantrekken. Met de huid van de geitenbokjes bedekte zij de armen en de hals van Jacob, zodat deze nu net zo behaard was als zijn broer Ezo. Jacob kwam bij zijn vader Isaac en zei: Vader. En deze zei: Hier ben ik. Wie ben jij, mijn zoon? En Jacob antwoordde, ik ben het Ezo, uw eerstgeboren. geboren. Ik heb gedaan wat u mij gevraagd heeft. Ga er ver op zitten en eet omdat u mij kunt zegenen. Isaac zei tegen zijn zoon, hoe heb je dit zo snel kunnen doen? En Jacob antwoordde, omdat de eeuwige mij heeft geleid op de jacht. Isaac zei tegen Jacob, kom dichterbij omdat ik je kan betasten of je echt mijn zoon Ezo bent. Jacob kwam dichterbij en Isaac betaste hem en zei, de stem die ik hoor is de stem van Jacob. Maar de handen zijn de handen van Esau. Ben jij werkelijk mijn zoon Ezau? En Jacob antwoordde, die ben ik. Isaac at en dronk en toen hij klaar was, zei hij, kom dichter bij mij. Toen Jacob dichterbij kwam, rook Isaac de geur van de kleren van Esau en zegende hem en zei, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de eeuwige gezegend heeft. God geef je van de douw van de hemel en van het vetten de aarde en overvloed aan koren. Die jou en je nakomelingen vervloeken, zijn vervloekt en die jou zullen zegenen, zijn gezegend. Nadat Isaac Jacob had gezegend, ging deze weg en kwam Ezou terug van de jacht. Hij bereidde de maaltijd zoals zijn vader hem had opgedragen en ging naar zijn vader en zei: Mijn vader, eet opdat u mij zult zegenen als eerstgeborene. Isaac vroeg: Wie ben jij? En hij zei: Ik ben Ezou, uw eerstgeborene. Isaac schrok toen hij dit hoorde en vroeg. Wie was het dan die hier eerder was, die mij te eten gaf en die ik heb gezegend? Eén kan ik er slechts zegenen, dat is gebeurd. En blijft zo, er is maar één zegen voor de eerstverborgenen. Ezo schreeuwde tot zijn vader, zegen mij ook vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is met list gekomen en nam jouw zegen weg. En Ezo weende en zei, eerst heeft hij mijn eerstgeboorterecht weggenomen en nu ontneemt hij mij mijn zegen. Heeft u dan geen zegen voor mij vader? Ezo haatte Jacob, bezegen waarmee Isaac Jacob gezegend had en zei tot zichzelf, als onze vader is gestorven en de tijd van de rouw voorbij is, zal ik Jacob, mijn broer, doden. Rebekka hoorde wat Ezo wilde doen. Ze riep Jacob en zei, je broer is van plan jou te doden. Luister naar mij en sta op en vlucht naar mijn broer Laban in Haram en blijf daar totdat de moeder van je broer is bekoeld. Ik zal je bericht sturen wanneer je terug kunt komen. Rebekka zei tegen Isaac, het leven wordt mij vergaald door de vrouwen van Ezo. Laat Jacob niet ook een vrouw uit het land nemen? Isaac zei tegen Jacob, neem geen vrouw uit het land. Ga naar het huis van je grootvader Betuel en neem een vrouw van de dochters van je oom Laban. Mogen de almachtige God je zegenen met de zegen die hij gaf aan Abraham en door jou aan je nakomelingen zodat je dit land in bezit zult nemen zoals beloofd aan Abraham je grootvader. Jacob ging weg naar zijn oom Laban, de zoon van Bethuel de Arameer, de broer van Rebecca, en bleef daar een lange tijd. Een stukje wat ook bij de parasha hoort, dat is Malachi 1. Ik heb dat uitgekozen eigenlijk om te lezen, omdat ook een beetje in de zangdienst daar uh, in dat verband staat. En last, het woord van Jahwe tot Israël, door de dienst van Malachi. Ik heb u lief gehad, zegt Jahwe. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezo niet de broer van Jacob, spreekt Jahwe? Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Dat is een heel frappante zin eigenlijk, want deze zin hebben ze gebruikt in Amerika toen de Twin Towers werden verwoest. Dus in 2001 zijn die Twin Towers verwoest. Ze hebben het weer opgebouwd, althans één toren hebben ze weer opgebouwd zeg maar. Er staat een bord bij met een verwijzing naar deze tekst. Het is ook heel verpand, want wie zegt dat? Dat zegt Edom. Dat is de vijand van God. Die zegt: als wij verwoest worden, dan bouwen wij het weer op. Dan bouwen wij de puinhoop erop. Het is ook heel triest dat de Twin Towers uh, verwoest zijn. En dat dan Amerika zegt: van maar luisteren, we zeggen hetzelfde als Edom. Wij laten ons niet neerslaan, Maar wij bouwen de weer erop. In plaats van dat dus ze zich inkeren en naar God gaan, willen ze het uit eigen kracht weer opnieuw opbouwen. Een Jaweh van de legermachten die zegt: daarover zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied. En het volk waarop Jaweh tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen: groot is Jaweh tot over de grenzen van Israël. Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters, als u niet luistert en als u het niet te harten neemt, om mijn naam eer te geven, zegt Jaweh van de legermachten zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet te harte Voorzeker de lippen van een priester moet de kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van Yahweh van de legermachten. U echter, u bent afgeweken van de weg. Velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het verbond met Levieten niet gedaan, Zegt Yahweh van de Nou, Dit is alvast een, een opstapje naar waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het echt hebben over, ja, wat wordt er nou onderwezen? Hey, wat wordt er onderwezen in de kerken en klopt dat nou wat ze onderwijzen? En ik vind het heel verpand dat God in het laatste hoofdstuk van dit de nacht zegt, van ons luisteren, van jullie zijn verkeerd bezig. De lippen van een priester, van een onderwijzer, moeten onderwijs uit de wet zoeken, uit de Torah. En dat moet gepredikt worden. En dat gebeurt niet meer. Het heeft afgedaan. En dat is ontzettend triest. Zingen, u bent mijn schuilplaats hier. Ja, we gaan het hebben over vrije wil of erfzonde. Klinkt allemaal heel erg heftig. Maar het is wel iets wat een enorme impact heeft. Met name in de reformatorische kerken, maar ook daarbuiten. Omdat er heel veel gezegd wordt van mijn van wij kunnen niet kiezen. En je ziet eigenlijk al vanaf ja Vanaf kind zijn is dat heel erg sterk aanwezig om zelf dingen te doen, om je wil te ontdekken, maar ook om die wil proberen op te leggen aan anderen. En de een heeft dat sterker dan de ander en toch is er een heel groot gedeelte van de kerkelijke wereld die beleidt en die leert dat dat niet kan. Dat de mens heeft geen vrije wil, ja ze kunnen allerlei dingen besluiten. Maar de belangrijkste keuze die ze moeten maken in het leven, en dat is willen ze erkennen dat God de schepper van hemel en aarde is en dat hij degene is die alles in stand houdt en dat hij zijn zoon Jeshua gezonden heeft om de relatie tussen hem en de mens goed te maken, dat kunnen ze niet kiezen. Want zeggen ze, op het moment dat Adam en Eva de fouten gingen is de erfzonde in de wereld gekomen. Nou we gaan kijken of dat dus in overeenstemming is met het woord. Want het interesseert mij eigenlijk helemaal niet wat iemand anders zegt. Het enige wat mij interesseert is, wat zegt God? Wat wil God dat wij dus naleven? En wat wil God waar wij over spreken? Nou, daar gaan we naar kijken. We hebben gekeken vanmorgen even naar het filmpje, dat je ziet van als je dus bepaalde dingen niet meer weet, dan, dan zit je te rommelen. Dan zit je te rommelen met zo'n apparaat en dat apparaat doet niet meer wat jij wil. Je hebt geen idee hoe je dat aan de praat moet krijgen, omdat je de basis al niet meer weet. Ze weten niet dat die hoorn van de haak af moet, om dus überhaupt eigenlijk de schakelaar over te halen dat dat apparaat tot leven komt. En ik, ik vergelijk eigenlijk de hoorn eigenlijk een beetje met de Torah. Als je de Torah niet beetpakt, en eigenlijk optilt en gaat doen naar die Torah, dan kun je wel praten over de rest van de Bijbel, maar het heeft geen zin. Want je komt niet meer in contact. Je bent het contact met je kwijt, met je schepper met degene die alles heeft ingesteld. En zo willen we naar de Bijbel gaan kijken. We beginnen bij Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En hier begint het al, zeggen ze, ja, maar het bestaat ons. Het is ons beeld, onze gelijkenis. Dus ze moeten met meer zijn. Niemand heeft er probleem mee dat onze koning, Willem-Alexander, dat hij dus iedere keer als hij wat officieels doet, dan zegt hij, wij, Willem van Oranje-Nassau, koning der Nederlanden, graaf van Huppelepup, hij heeft een hele hoop titels en niemand heeft daar moeite mee dat hij in het meervoud spreekt. Dat geldt voor niemand anders. Dat noemen ze een majesteit meervoud. en dat mogen die mensen, die mensen mogen over zichzelf in het meervoud spreken. En dan mag God het niet. En ik vind het zo waanzinnig dat ze dat wel aan mensen toekennen, maar dat ze de allerhoogste die er is, dit ontkennen en zeggen, nee, nee, dan moet hij met meerdere zijn, want anders mag hij niet spreken van mij of van ons. Wat een dwaze mensengedachte. Ik heb er geen ander woord voor. Het is gewoon triest om zo eigenlijk in te leggen dat hij met meerdere moet zijn. Nou, na Assa betekent later wij maken. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. En dat is ontzettend mooi, want dat beeld, dat houdt dus ja, iets in. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus het beeld van God is niet alleen mannelijk. En dat denken wij mannen graag. En dat heb je ook gezien in de geschiedenis. Dat dan de mannen eigenlijk een enorme claim leggen op de vrouwen. Want de mannen weten wat God wil, want die zijn tot slot op, op naar het beeld van God geschapen. Nee, de Bijbel zegt, hij heeft de man en de vrouw naar zijn beeld geschapen. En wij weten niet hoe God eruit ziet. Maar we kunnen wel naar elkaar kijken en dan proberen om zijn gelijkenis te zien. Want wij zijn een soort met afschaduwing van hem. En als je een schaduw ziet, dan zie je een beetje van hoe het echt eruit moet zien. En Laten we als nu zo naar elkaar kijken, dat we elkaar niet zien als tegenstanders of als iets waar we moeite mee hebben, maar laten we elkaar meer aankijken als zijn misluisteren. Jij bent ook geschapen naar het beeld van onze God. En dan ga je heel anders naar mensen kijken. Dan vallen heel veel verschillen vallen weg en heel veel moeilijke dingen vallen weg, omdat je dan elkaar kunt erkennen als misluisteren, jij bent ook naar zijn beeld geschapen. Nou, ik heb er een plaatje erbij. Heel mooi, dat is dan hoe de schepping er een beetje zou uit moeten gezien hebben in de eerste tijd. Dan zie je dat alles prachtig is, van alles leeft in vrede met elkaar. Zoals we ook uitkijken naar hoe het weer gaat worden. Hè? Dus het gaat weer zo worden dat alles in vrede met elkaar leeft. Dat kunnen we op dit moment ons niet voorstellen, maar het gaat wel gebeuren. Daar kijken we naar uit. En God zag wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed, zegt hij. Dus dat was... Niks mis mee. Het was perfect. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En dan krijgen ze de opdracht, moest luisteren, jullie gaan over alles heersen. Jullie verzorgen de aarde, jullie gaan het onderhouden, maar je gaat eerst rust nemen. Ik wil dat jullie op de zevende dag, dat is mijn sabbadag, wil ik dat jullie rust nemen. Dus voordat jullie aan de slag gaan, krijg je eerst een rustdag. Waarom? Ze hadden nog niks gedaan. Maar zo is onze God. En mogen uit de rust mogen we gaan werken en niet andersom. Genesis 2 vers 1 zegt, zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht. En toen God op de zeven dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op die zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Je kunt je niet voorstellen dat de schepper van hemel en aarde rust nodig heeft, maar hij zegt het zelf. Hij zegt zelf dat hij dus op die dag rustte van zijn werk. En hij zegent die zevende dag en heiligt die. En heilige is dus apart zetten. Met andere woorden, dat is mijn dag. En daar heeft iedereen van af te blijven. Dus het is niet zomaar een keus van ons luisteren. Dan kunnen we dat anders naar een andere dag zetten. En we kunnen elke dag kunnen we als een Sabbat inrichten. Nee, het is Gods dag. Want hij heeft die apart gezet. Afgezonderd van de andere dagen. De andere dagen, dat waren de mensendagen. Maar de zevende dag is zijn dag. En die, omdat hij die apart gezet is, mogen we daar niet over beschikken. We mogen hem wel houden en die dag vieren, maar we mogen er niet over beschikken, want het is zijn dag. Nou, ik denk dat je daar heel goed over na moet denken, want dat heilige, dat zegt namelijk wat. Dat zegt echt dat je daar gewoon niet aan mag komen. Hij is echt van hem alleen. Hij heeft dat ingesteld. Nou, dat is dan de Sabbat, zoals wij die kennen. Genesis 2, vers 4, die zegt, En dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden op de dag dat Ja-weg God aarde en hemel maakte. Dus vanaf het eerste moment was duidelijk wie de aarde en de hemel gemaakt heeft. Dat was Ja-weg God. Dit is ook de eerste keer dat zijn naam voorkomt. Er wordt iedere keer gezegd, dat als hij zich bekend maakt aan Mozes, dan zeggen ze in de kerken, dat is de eerste keer dat hij zijn naam Yahweh gebruikt. En dat hij zich zo bekend maakt aan Mozes, want ze kenden zijn naam niet. Dat is niet waar. Dat staat niet in de Bijbel. Zoek het maar op in de grondtekst. De eerste keer dat hij zijn echte naam noemt, Yahweh, is hier zo. Is in Genesis aan het allereerste begin van de Bijbel, als hij dus de Sabbat instelt. Dan zegt hij, ik ben Yahweh. En zo wens ik aangesproken te worden. Vanaf het begin wat ik zei, ja de God heeft de aarde geschapen en niet de Zoon, zoals door vele, vele christenen beweerd wordt. De hemel en de aarde zijn voor Yeshua geschapen en niet door Yeshua. Het woordje wat daar staat in het Grieks, dat heeft een hele rij betekenissen en een van die betekenissen is door en die hebben ze gekozen, maar ze hadden ook het woordje wat er ook staat voor kunnen kiezen. Het is een beetje vreemd, zeg maar dat zo steeds de drie eenheid erin gelegd wordt om dus hun gelijk te bewijzen. Terwijl het vanaf het allereerste begin heel duidelijk staat in de Bijbel dat Jaweh God de hemel en de aarde geschapen heeft. En God nam de mens en zette hem in de hof van Ede in het paradijs om die te bewerken en te onderhouden. En Jaweh God geboden de mens: van alle bomen van de hof mag je vrij eten. Geen enkel probleem. Loop door de hof, pluk wat je nodig hebt en geniet ervan. Maar, er is één boom, daar moet je vanaf blijven. Dus de boom van kennis van goed en kwaad staat in het midden van de hof. Daarvan mag u niet eten. Op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Kenden ze het sterven? Nee. Ze hadden nog nooit meegemaakt dat iets stierf. Want alles was perfect. Er was geen dood in het paradijs. Dus deze wet die ze krijgen... Ja, ik denk dat ze daar niks van gesnapt hebben. Van wat bedoelt God met sterven? Zouden ze het helemaal begrepen hebben, ze had het nog nooit meegemaakt. Dus ik denk dat het ook heel moeilijk is om je eigen voor te stellen dat iemand dood kan gaan. Ja, je, je zegt het wel, net als tegen een kind. Hè? Hoe moet je aan een kind duidelijk maken dat iemand er niet meer is en nooit meer terugkomt? Dat iemand dood, dat is een verschrikkelijk moeilijk iets om dat duidelijk te maken aan kleine kinderen. Van ja, die komt niet meer terug. Ze hebben dat nog nooit meegemaakt en ze weten niet wat dat is. En daaraan zie je uit dat het ook heel moeilijk was voor hun, denk ik, om te beseffen: ja, wat houdt dat nou in dat wij dood zullen gaan. En het gebod werd aan Adam gegeven voordat Eva geschapen werd. Dat is heel belangrijk, denk ik. Komen ze ook terug. Ook zei ja, we God tel hun. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Dus God zag. Het gaat niet goed met Adam, hij is helemaal alleen en ja, hij heeft allerlei dieren om zich heen, maar dat is niet voldoende. Hij kan niet communiceren met die dieren, hij kan niet zijn hart uitstorten, hij, kan niet, hij heeft niet iemand als zijn gelijke tegenover hebben. En dat is niet goed. Geweldig dat God daar heeft en dat God dan zorgt dat Adam iemand krijgt waar hij zijn leven mee kan delen. Waar hij alles aan kwijt kan. En ja, waar God bouwde de rib die hij uit Adem genomen had, op een vrouw en hij bracht haar bij Adem. Dat is een mooi plaatje, hè? Genesis 3 vers 1. De slang was de listigste onder alle dieren van het veld, die ja, God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw. Jo, is dat echt waar dat God gezegd heeft, dat je van geen enkele boom mag eten hier zo? Wat doet hij? Hij pakt dus een heel klein stukje van het gebod, wat er is. En blaast het op. Tot eigenlijk een beetje het belachelijke, zeg maar. Dus hij maakt het heel groot. Dus hij ontkent het gebod niet. Maar hij maakt het gebod eigenlijk belachelijk. Hij geeft er een draai aan dat het eigenlijk iets is van... Nou joh, dat kan God toch niet menen zeker. Dat slaat toch helemaal nergens op. Zo brengt hij dat. Het enige wat je op dat moment moet doen... We zeggen, jongens, luister, ik ga niet verder met jou. Want jij begint met de wetten van de allerhoogste belachelijk te maken. Dus ik stop met communiceren met jou. Dat is eigenlijk de enige goede manier die je je eigen moet aanwennen. Ga je de dialoog aan, dan gaat het fout. Hij is zo ontzettend slim. Hij heeft zo pijlen op zijn boog. Ga gewoon de dialoog niet aan. En de vrouw zei tegen de slang, nee, nee, nee, dat is niet waar. Van de vrucht van de boom in het hoofd mogen we eten. Van alle bomen, geen enkel probleem. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van boven staat. Daarvan heeft God gezegd, je mag daar niet eten en hem niet aanraken, anders dan sterf je. Nou zie je al, dat er weer een probleem optreedt. Eva maakt het gebod ook groter. God had alleen gezegd, je mag daarvan niet eten. Dus ze mochten die vrucht gewoon aanraken, ze mochten hem plukken. Het zal waarschijnlijk een hele mooie vrucht zijn geweest, dus ze mochten hem gewoon tentoonstellen. Ergens op een schaaltje leggen. Dus daarvan genieten van het gezicht, maar ze mocht er niet van eten. Maar wat doet ze? Ze gooit er wat bovenop. En dan gaat het altijd fout. Nou zou het kunnen zijn dat Adam het niet goed heeft doorgegeven aan Eva. Dat Adam het heeft verzwaard. Omdat hij bang was dat Eva misschien niet dat ontzag had voor de eeuwige zoals hij. En dat hij dus haar van de boom weg wilde houden. Dat staat er niet, maar dat zou kunnen. Het is iets wat wij graag doen, hè? extra geboden, zodat zeg maar, dus waar het echt om gaat, dat dat eigenlijk afgeschermd is en dat je daar niet dichtbij kan komen. Maar dat wil God helemaal niet. God wil helemaal niet dat er dus geboden bijkomen die hij heeft ingesteld, want zijn geboden zijn volmaakt. Dat zegt ook de psalmist, hè? zijn geboden zijn volmaakt. Wij hoeven daar niks bovenop te doen om bang te zijn dat het fout gaat. Nee, je moet gewoon Gods geboden onderhouden. Zo simpel is het en meer hoef je niet te doen. Dat is voldoende. Omdat ze het groter maken, gaat het fout. Toen zei de slang tegen de vrouw, ja, kom je erbij? Dat is echt niet waar hoor, je zult echt niet sterven. Geloof me maar, je zult niet sterven. Je kunt er rustig van eten, er is niks aan de hand. Sterker nog, als je dat doet, hè, als je daarvan eet, ja, dan zul je als god zijn. Want je zult goed en kwaad kennen, als je daarmee begint. Nou, dat is erg verleidelijk. En die vrouw gaat met hele andere ogen naar die boom kijken. En ze ziet dat die boom goed was om ervan te eten. en was een lust voor het er. Ja, een boom die begeerenswaardig was. En niet alleen die boom, maar ook die vrucht. Om het door verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht. En zij at. Het verpante is... Adam staat erbij. Het wordt heel vaak verteld... Alsof Adam ergens anders was en dat zij dus met die vrucht naar hem toe komt lopen en zeggen, joh, proef die is, En dat hij eigenlijk een soort een in onwetendheid van die vrucht gegeten heeft. En ja, toen had hij ook gezonderd. Niks is minder waar. In de Bijbel staat heel duidelijk, hij stond erbij. Hij is getuige van de dialoog met de slang. Hij had dat kunnen stoppen. Hij had tegen Eva kunnen zeggen, Eva stop ermee. Ga er niet in mee. We lopen gewoon weg, want we gaan niet doen wat die slang ons voorhoudt. Gebeurt niet. Hij staat erbij en ze krijgt die vrucht van de man en hij eet ook. Nou, De rabbijnen die zeggen, ja, de reden dat hij ook eet, dat is omdat God had gezien hoe alleen hij was. En het schrikbeeld wat hij nu krijgt, is hij weet dat ze dus zullen sterven. Dus wat hij nu in zijn hoofd omgaat is, hij ziet Eva eten en hij beseft, moest luisteren, nu ben ik alleen. Want Eva die gaat sterven en ik blijf leven en ik weet hoe verschrikkelijk het is, dus laat ik ook maar eten. Dan blijven we bij elkaar. Ondergaan gaan wij samen hetzelfde. Het staat er niet, het is een leuke verklaring, maar het staat er niet. Zou kunnen. Maar goed, hij eet er ook van. Hij was getuige van heel de dialoog. Het heeft hem er niet van weerhouden om gewoon de vrucht aan te pakken en ervan te eten. En toen gebeurt er wat. Toen werden de ogen van beide geopend en zij vielen dood neer. Want dat had God gezegd toch? God had toch gezegd van zo gauw je daarvan eet, zul je de dood sterven. En het gebeurt niet. Zij vielen niet dood neer, want dat was het einde verhaal. Nee, zij merkte dat zij naakt waren. Dus het lijkt erop dat dus de slang gelijk kreeg. Want ze merken dat ze naakt waren en ze merken niet dat ze dood waren. Dus of ze nou gedacht hebben dat het feit dat ze naakt waren, dat dat een soort dood was, lijkt me niet. Maar ze ervaren dat wat God gezegd heeft op dat moment, is niet helemaal waar. Het klopt wat die slang had gezegd, ze zijn niet gestorven. En zo werkt hij. Hij komt met halve waarheden, hij komt met dingen die een klein beetje waar zijn... En het lijkt dan voor mensen alsof het echt waar is. God had niet gezegd dat ze dus per direct zouden sterven. Nee, hij had gezegd dat ze zouden sterven. En dus de slang maakt ervan: nee, je gaat niet gelijk dood, joh. dat is helemaal niet waar. Nou, dat merken ze ook. Ze gaan niet gelijk dood. Dus het lijkt erop dat hij gelijk had. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schotten. Nou, wat is het probleem met fijne Het is gewoon levend materiaal. En levend materiaal dat gaat dood op dat moment. En dat merkten ze ook. Dus ze maakten schotten. maar ja, die schorten die waren onderhevig aan verderf. En terwijl ze dat gedaan hebben, horen ze ineens de stem van Jabe God. Die, zoals gewoonlijk, in de hof wandelde. En dus op bezoek kwam regelmatig bij hun. En ze hoorden hem aankomen. En wat doen ze? Ze verbergen zich in de struiken. Voor het aangezicht van Yahweh. Je kunt je niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen dat Adam en Eva die, ja, die hebben gezien wat, wat de macht en de kracht van Yahweh is. En dat ze zich ja, niet realiseren wat heeft het voor zin heeft om achter een paar struikjes te verbergen. Voor de schepper van hemel en aarde. Maar ze doen het wel. En het mooie is dat God daar niet bij blijft staan. Maar hij begint te roepen. Hij roept de mens. En hij zegt tegen hem. Waar ben je? Waar ben je? Er is iets wat misgegaan. Hij laat ons niet aan ons lot over, maar hij zoekt ons weer op. En dat is zo'n groot wonder dat hij dat ook, daar ook doet. Deze hadden tegen zijn wet gezondigd. maar het eerste wat God doet is de mens opzoeken. Het is niet zo dat hij zich gelijk een grote schop geeft. Zeg maar luister, dan wil ik niks meer met jullie te maken hebben. Nee, hij zoekt hem op en hij vraagt waar ben je? Waar ben je? En dan zegt Adam... Ja, ja, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd, werd bang. Ik werd bang en ik heb me erg verstopt, want ik ben naakt. En daarom heb ik me erg verborgen achter struiken, zodat hij mij niet kon zien. En God zegt tegen Adam, wie heeft dan verteld dat je naakt bent dan? Wie heeft dat gedaan dan? Dat wist je helemaal niet. Het was ook niet de bedoeling dat je dat zou weten. Je moest gewoon leven zoals ik je geschapen heb. Je was perfect, man. Je hebt geen kleding nodig om over deze aarde te wandelen. Maar, zegt God, je hebt toch niet van die boom gegeten, hè, waarvan ik gezegd had, dat je daar niet van moest eten. Wel dus, toen zei Adam, en daar begint het afschuifsysteem, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft de vrucht gegeven en daarvan gegeten. Let wel, het is uw schuld, hè. Heb ik gevraagd om een vrouw? Nee. U zelf besloot om mij een vrouw te geven en je ziet wat er van komt, hè. Als ik geen vrouw had gekregen, had er geen probleem geweest. Het gewoon het hele systeem had overeind gebleven. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij geeft God de schuld van de fout die hij zelf gemaakt heeft. Nou, dat is iets wat wel heel erg bekend is, denk ik. Wat de meeste mensen toch wel in de spiegel kijken, erkennen, van ja oké, okay. als ik enigszins de schuld kan afschrijven van mezelf, dan zal ik het niet laten. Want dan zie je al bij jonge kinderen, zie je dat al beginnen, van ja, zo, zo werkt dat blijkbaar. Het stopt daar niet mee. Het mooie is, God neemt het helemaal serieus. Dus hij hoort Adam dit zeggen, hij gaat niet in discussie, hij gaat zich niet verweren, hij gaat niet zeggen van waarom hij dat gedaan heeft. Nee, hij draait zich eigenlijk gelijk om naar de vrouw, en hij zegt tegen de vrouw, van hoe kom je erbij om dat te doen? Wat heb je gedaan? En de vrouw, dito, die zegt, ah, ja, de slang, hè? als er geen slang was geweest, ja, dan was het hele probleem niet opgetreden, maar de slang, die heeft mij bedrogen. En die heeft mij overgehaald om van die vrucht te eten. En ik heb ervan gegeten. En ook hier, God gaat niet in discussie met Eva, maar keert ze naar de slang, en hij zegt tegen de slang, omdat je dat gedaan hebt, en gaat ook niet in discussie met de slangen, de je gelijk het oordeel over zich uitgesproken. Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dus tussen de vrouw en tussen de slang. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de heel vermorzelen. Dat is eigenlijk de belofte, wordt het gezien van uiteindelijk de messias. Nou, dan krijg je een paar vragen. Want waarom wordt de man als eerste mens niet aangesproken in deze strijd tussen de mens en de slang? Hij was toch de eerste? Hij was toch degene, het bronkstruk van de schepping staat er? Hoofd van het gezin? Evenbeeld van de vader? Waarom die vijandschap tussen de vrouw en de slang en niet? tussen de man en de slang, als hoofd van het gezin, als vertegenwoordiger van God. God bestaat anders. En waarom? Omdat het leven via de vrouw gaat. Natuurlijk is daar een man voor nodig, maar de vrouw is de enige die leven geeft. Wij mannen kunnen geen leven. Mannen brengen vaak alleen maar de dood. Vrouwen brengen leven. En dat is eigenlijk het geweldige van de vrouw. En omdat de vrouw leven geeft, komt er een vijandschap tussen de vrouw en de slang. Daarom sprak de slang ook de vrouw aan, denk ik. En niet de man. Maar laten we eens gaan kijken wat er nou gebeurt tussen het nageslag van de vrouw en de slang, de Satan. Wat gebeurt er nou allemaal in de Bijbel? Wat heeft het nou voor resultaat gehad? Johannes 8, vers 44, dan zegt Yeshua tegen zijn mede-joden, u bent uit uw vader de duivel. Dan heeft u het voornamelijk tegen de fariseeën en de schrift geleerd. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. En hij grijpt dus terug naar dit verhaal. Uit, de, uit het paradijs. Waarin dus de duivel begint met leugen te spreken. Want als je maar een klein beetje waarheid spreekt en de waarheid geweld aandoet, dan is het een leugen. Ze zeggen niet voor niks, een halve waarheid is een hele leugen. Want of je vertelt de hele waarheid, dat is dan de waarheid, of je liegt, daar is geen tussenweg. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, zegt Yeshua, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. De leugen is daar gestart, zou je zeggen. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. Vanaf dat moment is het fout gegaan. Lukas 1 vers 34, dan zegt de engel Gabriel tegen Maria, de heilige geest zal over jou komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal dat kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. Net als dat de Sabbat heilig werd genoemd, wordt we dit ook, het wordt apart genomen door de Vader en God genoemd. Is dat zo? Staat dat er? Nee? Dat staat er niet. Er staat en zoon van God genoemd worden. En ik denk dat zulke dingen heel cruciaal zijn. De meeste christenen die geloven dat hij, hier ook al gezegd wordt dat hij God genoemd wordt. Maar dat is niet zo. Hij wordt overal in het Nieuwe Testament wordt hij aangeduid als de zoon van mensen 80 keer en de zoon van God 40 keer. En nergens wordt hij aangeduid als God en ik denk niet dat we iets in de Bijbel mogen leggen wat er niet in staat. En als hier staat dat hij dus heilig genoemd wordt, dan is hij apart en dan mogen wij hem ook niet met name genoemen die God hem niet gegeven heeft. Hij, Yeshua, zei tegen hen, tegen de discipelen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen, op schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijft u echter dan niet over dat de geesten aan u onderworpen zijn, zegt hij, maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel, in het boek des levens. Daar moet je je over verblijden. Al in 16 vers 15 zegt Paulus tegen Yeshua die hem dus verschijnt, wie bent u? God? Ook dat staat er niet. Hij zegt, wie bent u here, Meester, wie bent u? Het had zo voor de hand gelegen als hij dus erkend had dat Yeshua God was, dat hij hem aangesproken had als God, maar dat doet Paulus niet, nergens. En dan zegt Yeshua, ik ben Yeshua, die u vervolgt. Richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige van de dingen die u gezien hebt. En dingen waarin ik nog aan u verschijnen zal. Dus hij heeft vaker meegemaakt dat Yeshua aan hem verschenen is. Ik zal u verlossen van dit volk, belooft Shiva en van de heidenen naar wie ik u zend. om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Nou, dat is een aparte opmerking. Want hoe kun je nou iemand bekeren die geen vrije wil heeft? Dat is onmogelijk. Als iemand niet kan kiezen, ja, wat moet je dan doen? Moet jij hem dan beetpakken en omdraaien en in de goede richting zetten? Dat heeft dan geen zin. Want dan draait hij zich automatisch weer om. Naar het verkeerde, want hij heeft helemaal geen behoefte om zich om te draaien of te bekeren of te breken met een bepaald pad. En van de macht van de Satan tot wie? Tot God. Opdat zij vergeving van de zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij, zegt Yeshua. Dus het was vanaf het begin dat Paulus de opdracht krijgt van Yeshua. Was het voor hem duidelijk, ik moest luisteren, ik moet gaan vertellen in de wereld, onder de heidenen, van Yeshua, om die mensen te bewegen, zich om te keren van de duisternis naar het licht, door het geloof in Yeshua. Een hele duidelijke, klare opdracht die Paulus krijgt, om naar de heidenen te gaan. Zo zegt Yeshua ook, ik zal steeds op hem vertrouwen, en verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de erfzonde. Echt waar joh? Hebreeu 2? Staat dat er zo? Nee, de levenslange angst voor de dood. Het woord erfzonde komt niet voor in de Bijbel. Het begrip erfzonde komt niet voor in de Bijbel. De beschrijving van de erfzonde komt niet voor in de Bijbel. Het hele systeem van de erfzonde komt niet voor in de Bijbel. Het is een verzinsel van mensen. Maar wat is dat dan, de erfzonde? Was dat de erfenis van Adam en Eva? Waar baseren ze dat nu op? Op dit. Psalm 51, vers 7, zie ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Wij weten niet wat er in het leven van Davids vader en moeder heeft plaatsgevonden. Maar als David zegt dat de ongerechtigheid in zonde was, dan is dat zo. Heeft er iets plaatsgevonden wat het daglicht niet kon velen. Maar dit heeft dus niets met de erfzonde gaan doen. Wij moeten niet allerlei dingen erin gaan leggen die er niet staan en die er ook niet zijn. David schrijft hierover en David heeft erover dat er dus iets plaatsgevonden heeft waardoor hij in ongerechtigheid geboren is. En dat zijn moeder hem in zonde heeft ontvangen. Ja, wat er precies is gebeurd was hij een onerkend, bijvoorbeeld was hij een buitenechtelijk kind. Je weet het niet, je weet niet wat er plaatsgevonden heeft, maar je mag er niet zomaar wat in gaan leggen wat er niet staat. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, dus Romeinen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. De zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden, met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem, die komen zo. Romeinen 5. Dat volg ook zeer verkeerd, maar goed. Die twee teksten, deze stukjes, daar is dus de erfzonde op gebaseerd. Nou, we gaan eens kijken wat er nou werkelijk staat. Door de zonde, zegt Paulus, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Is dat zo? Waren er toch twee, toch? Maar Eva wordt niet gerekend. Dat zie je later, omdat hij het over Adam heeft. Adam wordt het aangerekend, als mens. Adam was de eerste mens, eerst geboren, en Adam gaat de fout in. En daarom zegt Paulus, moest luisteren, door Adam is de zonde de wereld ingekomen en door de zonde de dood. Wat was er voorheen niet? Er was geen zonde, er was geen dood. Maar, zegt hij, er staat niet en zo de zonde over alle mensen is gekomen. Nee, er staat, de dood is over alle mensen gekomen, in die allen gezondigd hebben. En eigenlijk kun je zeggen, in degene die gezondigd hebben in allen wie gezondigd hebben, zo moet het eigenlijk staan, De volgorde is verkeerd. Want degene die niet zondigen, dat staat ook in de Torah, die zullen blijven leven. Het staat er gewoon, hè? maar de mensen die kunnen het niet, of willen het niet. Totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Dus toen de wet op de Sinaï gegeven werd, er was er volop zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Nou, dat was ook in het begin zo. God had een wet gegeven. Je mag niet van die boom eten. Als je dat niet gegeven had, was er geen zonde geweest. Dus die koppeling, die wordt hier ook duidelijk uitgelegd. Je moest luisteren, er was een wet. En omdat ze die wet gebroken hadden, werd dat gezien als zonde. Het breken van de wet is zonde. Nou, toen heeft de dood heeft geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over degene die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam... Die een voorbeeld is van hem, die komen zou. Dus hij geeft hier ook al aan, van neem eens luisteren. Er zijn een hele hoop mensen die hebben niet gezondigd met z'nzelfde overtreding als Adam. Dus er is ook een onderscheid in zonden. De ergste -zonde maakt geen onderscheid, dat heeft iedereen. Zo wordt geleerd. Er is geen onderscheid. Paulus maakt heel duidelijk onderscheid. Er is wel een onderscheid in zonden. Maar het is met de genade gaven niet zoals met de overtreding, zegt hij. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Yeshua, overvloedig geweest over vele. Maar nou, wat er nou niet staat, dat is, want als door de overtreding van de ene allen gestorven zijn, want dat zou er moeten staan als de erfzonde waar is. Want dan gaat het over iedereen... Veel meer is de genade van God en de genade, gaven door de genade en door de ene mens Yeshua overvloedig geweest over velen. En dan zou daar dan ook allen moeten staan. Want het is eigenlijk net als, als een soort met weegschaal, als het ene waar is, is het ander ook waar. Maar nee, Paulus zegt, moest luisteren, de overtreding van de ene heeft geresulteerd dat er veel gestorven zijn, omdat er velen in zonde gevallen zijn. Maar hij zegt niet allen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde, want door de veroordeling leidt ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genale gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus de genale gave die Paulus predikt, is vele malen groter dan de zonde die leidt tot de verdoemenis. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd door de ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van graven van de gerechtheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Yeshua de Messias. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is, over alle mensen tot verdoemenis, is, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Nou dat is nou eigenlijk in een nutshell zou je zeggen, in een, in een notendop, het evangelie van Paulus predikt over heel de wereld. Door de ongehoorzaamheid van de ene mens zullen velen als zonden aangemerkt worden. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardig aangemerkt worden. Nou dit is gewoon geweldig. Hij zegt niet, we ons luisteren, de ongehoorzaamheid van de ene mens heeft gemaakt dat allen als zonders aangemerkt worden. Het staat er gewoon niet. Nee, velen zegt hij. En dat moeten we erkennen. Natuurlijk velen. Maar er staat niet allen en wat er ook staat, is dat door de gehoorzaamheid van de ene, van Yeshua, velen als rechtvaardigen aangemerkt zullen worden. En dat is ook waar. We gaan weer even terug naar Genesis, Genesis 4 en 6. En ja, zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom ben je zo boos? Omdat ik het offer van Abel heb aangenomen. En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Dus hij was een soort een beetje depressief geworden. Hij zag het eigenlijk niet meer zo zitten, van ja, God die zag hem niet en hij keert zijn hoofd naar de aarde. Is het niet zo, en dat zeg ik niet, dit zegt God hè, en zoek het naar in de, in de grondtekst van zo staat het er echt. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, en je ziet gelijk wat er dus fout gaat in de regentuurse kerken. Ze willen dat iedereen met hun hoofd naar beneden loopt. Dat is niet wat God wil. Want God zegt, dan ben je in woede ontstoken, want daarom laat je je hoofd zakken. Je bent er niet mee eens wat ik doe in jouw leven. Maar als je het goede doet, dan mag je je hoofd opheffen. Het ligt dus aan jouw keuze, wat je doet. Als jij zegt, moet luisteren, ik ben het er niet mee eens, ik laat mijn hoofd zakken, dan doe je niet in overeenstemming met de wil van de vader in de hemel. En dan zegt hij een, een zin, ja, ik vind hem nog steeds zo prachtig. Maar als je niet het goede doet, dan ligt de zonde aan de deur. Dus als jij constant met je hoofd naar beneden loopt... En hem niet wil zien. Dan ligt de zonde aan de deur. Want je doet het goede niet. Hij zegt dat je je hoofd kunt opheffen als je het goede doet. En je doet het niet. En wat moet je doen als de zonde aan de deur ligt? Ik denk dat Jori dat inmiddels weet. Opzouten. Hou die deur dicht. En waarom zegt God dat nou? En dit staat in Genesis, hè? in het begin van Ten nacht wordt al gezegd, moest luisteren, jij moet kiezen. Ja, je begint, er gaat naar de zonde uit, maar u moet over hem heersen. Het is aan jou om die deur dicht te houden. En als je dat weet, en als je je dat beseft, dan wordt het veel makkelijker. Want dan kun je ook die deur makkelijker dicht doen. Want dan heb je iedere keer de keus, ga ik erin mee, ga ik er niet in mee. Net als dat je kunt kiezen van, luisteren, ik eet vandaag... Een boterham met kaas of met weet ik veel. Ja? Dat is gewoon een keuze die je maakt. En zo gaat het ook over de zonde. Het is een keuze die jij maakt. En daarom ook. Het is niet eerlijk om God de schuld te geven. En dat doe je toch in je hart. Want ja, je kunt er eigenlijk niks aan doen. Want ja, ik heb geen vrije wil. Dus ik word wel verantwoordelijk gehouden, maar ik kan niet kiezen. Nou, zo is God niet. God is niet zo als, als je het meegemaakt hebt met oudere broers die dan in de hoekje staan te grinniken. Van, haha, je wil dan maar je kunt lekker niet, hè? Nou, zo is God niet. Nee, als God zegt, jij kunt erover heersen, dan kun je dat ook. En dan geeft hij jou ook de mogelijkheid om dat te doen. En waarom? Omdat God zelf heeft gezegd, hebben we net gelezen, als er geen wet is, is er ook geen veroordeling. En ik draai het nu even om, dus als hier een veroordeling is, dan moet er ook een wet zijn geweest. En die wet is dat wij een vrije wil hebben en dat wij die deur dicht moeten houden. En wij kunnen die deur niet dicht doen als we geen vrije wil hebben. Ik hoop dat je het begrijpt, dat kantelpunt. We gaan het bewijzen. Deuteronomium 24 vers 16. Dan zegt Yahweh, de vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen. En de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Dus je ziet hier dat God zegt dat hij niet wil dat een vader omgebracht wordt om fouten die de kinderen begaan hebben. En dat de kinderen niet omgebracht mogen worden van fouten die de vaders hebben gedaan. Maar nou, als dit waar is, dan kan er geen ergzonder zijn. Want dat is in tegenspraak met zijn eigen woorden. Want het kan niet zo zijn dat dan de kinderen van Adam schuld zouden hebben... om hetgene wat Adam en Eva gedaan hadden. Het is in tegenspraak met zijn eigen woord. Dus, het kan niet. Maar, zoals staat in de Bijbel... In de mond van twee of drie getuigen staat de zaak vast. En wie zegt dat? Dat zegt God zelf. Dus, hoe vaak zegt God dit? Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden. Deut 24 vers 20, dat is de tweede keer. De mens die zondag die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De tweede keer, de gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zelf zijn. Die kun je ook niet doorgeven aan een ander. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zelf zijn. Die kun je ook niet doorgeven aan een ander. Ezechiël 18, vers 20 is de derde keer. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zelf zijn en... De goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Drie keer, zegt God het, in de mond van twee of drie getuigen zal het vaststaan. En ik heb hier bewezen dat de erfzonde niet waar is en niet strookt met de woorden van de Almachtige die hij gegeven heeft aan ons. Leviticus 4, onopzettelijke overtreding van de gebod van Yahweh. Hoe gaat Yahweh daar dan mee om? Dan zegt hij in vers 35: De priester moet het op het altaar in rook laten opgaan. Op de vuuroffers van Jaweh. Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde. Die hij begaan heeft. En het zal hem vergeven worden. Nou, oké. Okay, dat gaat er onopzettelijk over onopzettelijke overtreding. Dat is logisch. Je hebt niet geweten wat je deed. Uh, het ging op ongeluk, Wat voor dingen je ook naar voren kan halen. Logisch dat dat dan vergeven wordt, toch? Dan gaan we kijken naar de opzettelijke. Want ook dat staat beschreven in Fidicus 6. Vers 2. Wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegenover Jaweh en hij ontkent dat, dus hij wordt ermee geconfronteerd, maar hij ontkent het zelfs. En legt een valse eet af over één ding van alles wat een mens kan doen. Dus ja, je kunt zelf bedenken wat er allemaal fout kan gaan. Het valt allemaal onder dit stukje wat hier staat. Dus het maakt niet uit waar je mee komt. Alle zonde heeft God hieronder gelegd, om zich daarmee te bezondigen. Dan moet het zo zijn, en dat zegt niet ik, maar dat zegt Yahweh, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde, dat hij wegroofde, terugbrengt, of het afgeperste, dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaar gegeven, gegeven was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had, en vul alles maar in waarover hij een valse eet afgelegd heeft. Dus alles waar hij maar mee kan komen. Het maakt niet uit waarmee hij gezondigd heeft. Alles valt hieronder. Daarvan moet hij de volle waarde vergoeden. En er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde. Op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor jaren naar de priester brengen. Een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening vormen. Voor het aangezicht van Yahweh. En het zal hem vergeven worden. Wat? Is dit waar, jongen? Ja, maar God zegt dit, hè? God zegt het, dus iemand is het er niet mee eens dat hij dus gezondigd heeft. Hij zweert zelfs een eet dat hij het niet gedaan heeft. En toch, als hij toch verzoening vraagt, en hij volgt de stappen die God heeft opgedragen, dan zal het hem vergeven worden. En dat zijn nogmaals, dat zijn niet mijn woorden, maar het staat gewoon in de Bijbel. Aanzien van welke zaak dan ook. Er zijn dus geen onvergeefelijke zonden. Die zijn er niet, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Dus, bij opzettelijke overtreding van de gebod, van ja, wij moeten de volgende zaken gebeuren. Je moet tot één keer komen, je moet op een gegeven moment zeggen, oké, okay, ik heb het toch gedaan, ik ben echt verkeerd geweest. Erkenning van de zonde, vergoeden van de schade plus 20% extra, schuld opverbrengen bij Yahweh, vergiffenis ontvangen van Yahweh. En het zesde punt, wat heel moeilijk is, vergiffenis accepteren. Je moet ook voor jezelf accepteren dat je vergeven bent. En dan moet je die schuld moet je weggooien van jezelf. Want je bent, op dat moment ben je vrij. Je hebt vergiffenis ontvangen van de allerhoogste rechten. En dit is conform Gods woord. Als dit niet meer waar is, dan is de Bijbel een waardeloos boek geworden... waar je niet meer op kunt vertrouwen. Want als dit niet meer waar is, wat is er dan nog meer niet meer waar. Waar moet je dan nog meer aan gaan zitten twijfelen? Maar het is waar, want wij weten dat Gods woord waar is en levend... En krachtig en scherper snijdt dan een tweesnijdend zwaard. Mits gelezen conform de grondtekst en de context. Want dat wil God. We kunnen niet zomaar dingen uit zijn context halen en zeggen, en dit zegt God. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat heel vaak gedaan wordt, is bijvoorbeeld, is dat er dus stukjes uit Job gehaald worden. En die worden dan tegen mensen aangehouden. Ja, ja, maar dat staat in Gods woord. Oh, oh wacht even. Met name met Job moet je uitkijken wie zegt het. Want wat zegt God? Die drie vrienden van Job, die een groot gedeelte van Job innemen, hebben niet goed van mij gesproken. En Job moet voor die mensen bidden en ze moeten zelf een offer brengen, en anders zal God ze niet verhoren. Met andere woorden, een groot gedeelte van Job mag je niet als Gods woord erkennen. Want daarvan zegt God zelf, ze hebben niet goed van mij gesproken. Dus je kunt die stukken er niet uithalen en zeggen, ja maar zo spreekt Gods woord. Nee, ja, het staat in Gods woord, maar het is niet Gods woord. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Conclusie 2, we hebben niet meegezonderd met Adam. De zonde van Adam wordt ons niet toegerekend. Dat staat heel duidelijk in wat we net gelezen hebben. Wij worden blanco geboren met een soort rouwrandje, zou je zeggen. Want de zonde is wel de wereld ingekomen. Hebben wij een verkeerde geaardheid gekregen? David die zegt dat we... Ja, geneigd zijn tot alle kwaad. Wij zijn zondaren omdat wij zondigen. Maar wij zijn geen marionetten. Als wij de erg zonde hebben, dan zijn we eigenlijk marionetten. Want dan word je eigenlijk bestuurd, daar kun je eigenlijk niks aan doen. En dan word je toch nog verantwoordelijk gehouden. Nou, zo werkt God niet. Nee, wij zijn geen marionetten die aan touwtjes zitten. Iemand die ons bestuurt van boven. Nee, wij moeten antwoorden op zijn vraag. Kies wie je dienen zult. Matthäus 7, vers 17, zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, zegt Jeshua en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ja, hoe moet je daar nou, nou al ontsnappen? We moeten geënt worden op de goede boom. Dan krijgen we deel aan de goede sappen, dan maken we de goede beslissingen en dan leveren wij de goede vruchten af. Besluit, is dus Jozef 24, vers 15. Indien het kwaad is in uw ogen om Yahweh te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult. En neem het letterlijk, kies heden wie gij dienen zult. Of de afgoden die uw vader aan de overzijde de rivier gediend hebben, en dat bedoelt u dus uit Egypte en al die andere landen die eromheen liggen, of de afgoden der Amorieten, in wie land gij woont, nou, ik heb even gezet in Nederland, Zeeland, maar ik en mijn huis, zegt Jozua, ik en mijn huis, dus iedereen die bij mij hoort, wij zullen Yahweh ja dienen. Dat is een keuze. Hij zegt niet wij hopen Yahweh ja te dienen. Wij zullen Yahweh ja dienen. Amen. Als afsluiting willen we zingen hoe groot is uw trouw, o Heer. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.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 Halleluja et Adunai.